Nu met die inspiratie. bij Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenek En wij presenteren graag voor u het programma Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over aarde, spiritualiteit en toegepaste psychologie... aangevuld met inspirerende muziek. Vanavond hebben we een andere uitzending dan normaal, dan van, u, van ons gewend bent. We hebben vanavond een helderziende uitgenodigd. En hij gaat ons vertellen wat we het komende jaar kunnen gaan verwachten... Hij heet Kok van der Lee en hij komt uit Haarlem. Welkom, Kok. Welkom, Richard. Hallo. Vanavond gaan we vooruitblikken naar het komende jaar. Zo gaan we kijken wat er in Zandvoort en omgeving allemaal staat te gebeuren in het nieuwe jaar. We hebben daarvoor vijf onderwerpen geselecteerd waar we het over gaan hebben. En die zijn de kredietcrisis, heel actueel. Spirituele ontwikkeling in Zandvoort. Nieuwe ontwikkelingen bij de Engelen. Ja, ja. Het is niet alleen aarts. 2012, het jaar 2012... En Inspiratieradio. En luisteraars, wat in deze uitzending ook anders is, is dat we vanavond de medewerkers een vaste aanhaling hebben gevraagd: hun favoriete muzieknummer door te geven. Deze gaan we vanavond draaien met uitleg van de betreffende persoon. En we beginnen vanavond met het nummer van Mario van der Linden. Mario is de vriendin van Rob, nog wel. Ze gaan binnenkort trouwen. Een van onze twee technici. En daarnaast doet ze heel veel dingen in Zandvoort, maar dat is echt veel te veel om uh, op te noemen. Mario, wil jij de luisteraars vertellen naar welk nummer we gaan luisteren? Ja, dat uh, is het Love Your After van Rose Royce. Uh, dat heb ik gekozen, uh, eigenlijk omdat ik in eerste instantie een ander nummer had gekozen. maar. Uh, kon, toen kwam jij langs en toen zei je, als het me niet is uh, iets is uh, van de begrafenis van je vader. Met de tranen over je... Ja, en dat was deze wel, omdat uh. dat gewoon het nummer is wat mij het meest uh, aanspreekt. Uh, maar dit is een nummer uit, uh, zeg maar, mijn uh, jeugd. En uh, toen organiseerde ik uh, met Kik 70 heel veel uh, dingen in, uh, in Amsterdam. En daar werd uh, dus ook een disco, uh, zat daarbij. En toen draaiden we dit nummer altijd... En uh, het, uh, eigenlijk heb ik altijd zoveel plezier met dit nummer gehad. Mm -hmm. Maar als ik ook altijd aan dansen, toen wist ik eigenlijk nog niet wat het allemaal betekende. Daar ben ik later naar gaan luisteren. Dit nummer was ik, op een gegeven moment was ik mijn plaat, was dat toen kwijt. En uh, toen kwam ik Rob tegen, en op een avond zaten we samen. Toen zei ik, God, ik zoek nog steeds dat nummer. Maar het, is, het klinkt als. En niemand kon me helpen. En Rob zegt: Oh, dat is dit en dit en dit. En ik heb hem. Nou, dus dat was voor mij helemaal, helemaal leuk. En Rob, je, kende je toen al? Ja, ja we staan oh, samen okay. gewoon gezellig op de bank. <laughs> om uh, uh, muziek te luisteren zoals we ze vaak doen. Dus. Oké, okay. ja. nou dankjewel. Nou, Kok, welkom jongen. Ja, dank uh, Heel fijn dat je hier uh, wilt, uh, wilt, uh, wilt zijn. Je bent helderziende ja. en uh, wilde in ons programma wel iets gaan zeggen over het uh, komende jaar. Ja, dat klopt. Nou, we hebben in de voorbereiding uitgebreid gesproken over de onderwerpen die we aan bod willen laten komen. En het uh, eerste waar je iets over wilde zeggen was de kredietkiezers. Ja. We hebben ook nog uh, de Middenboulevard bedacht, maar dat vond je eigenlijk een beetje te baladen. Dat was allemaal wat te. nou ja, te. Te, ja, te zwaar, een... zeg maar. Exact. Dus we gaan het over de kredietcrisis we hebben. Een wat luchtiger onderwerp. Nou. <laughs> Tussen oh. kootjes. <laughs> Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, de kredietcrisis die is. Uh, het is eigenlijk wel gewenst nu. Uh, alle machtsstructuren die, die al zoveel jaren aan de gang zijn, die, die vragen eigenlijk om onderuit gehaald te worden. Mm -hmm. en... interessante stelling. Ja, ik denk dat we met z'n allen. Uh, is mogen kijken hoe we terug met de voeten op de aarde kunnen komen. Ja. Meer bij onszelf. En uh, niet over de ruggen van de, de mens uh, via structuren, zeg maar, ons omleiden naar iets wat er niet is. Mm -hmm. dus, ja. Ik vond die opmerking uh, die je in het voorgesprek zo mooi maakte van um, iets over de rijken der aarde en de armen der aarde of armen. Ik val, ik, ik val ja. er zelf ook onder, denk ja. ik. Um, dat het nu de tijd was dat de echte rijken van de aarde. Ja. Nu uh, ja minder geld kreeg. Ik, ik klopt, vertel het maar even klopt. je eigen woorden. Uh, nou, de echt grote machtsstructuren. Dus eigenlijk de industriële. Uh, de grotere machten achter de regeringen. Daar, ja, daar gaat nou uh, aan geknaagd worden. En, ja Dat hebben ze zelf uh, daarna gemaakt. Mm. Hun ego is te groot geworden. En dat wordt niet meer gewenst. Oké. Dus, okay. ja. dus um, de, de ego van... De machthebbers in de wereld? En heb je ja. het over, dus de bankiers, maar ook grote mensen. Ja, maar ook de Beeldenberg groep, de de Beeldenberg Illuminati. Groep. Uh, ja. Eigenlijk alle grotere machtsstructuren die wij niet zien. Mm -hmm. en, maar wat wel door de media heen uh, uh, zeg maar ons uh, oplegt: zoveel mogelijk producten te kopen, te consumeren. Uh -huh. ja, in de oorlogen mee te doen. Direct, indirect. Ja. Oké. Okay. Heb je het dan ook over politici? Absoluut. ja, ja. Obama. Uh, zeker lijnen ermee. Ja, ja. zeker lijnen ermee. En hoe staat het met onze eigen... zonder altijd te te worden? <laughs> nou, ik vind het altijd trouwens bijzonder, nu het zo opnoemt. Ik kan, uh, we krijgen nooit de gelegenheid om, als we foto's zien van bijvoorbeeld Balken... om in zijn ogen te kijken. Mm -hmm. Hij kijkt altijd net op half op het brilletje. Mm -hmm. En nou uh, ja, zoals we allemaal weten, zijn de ogen de spiegel van de ziel. Ja. En af en toe dan heb ik toch een fotootje weten eruit te pikken. En ja, ik zie daar dan toch de marionet... Ja, Oké. Okay. Ja, dus, uh, uh, ja. En je zegt dus van: we krijgen een kredietkiezers. Want ja. dat zet die mensen. ik vertaal het een beetje in mijn eigen woorden. Dan zetten die mensen eigenlijk weer een beetje op een, op een plek waar ze eigenlijk, zeg maar, spiritueel en kosmisch horen. Ja, zoiets. Ja, ja. Kun je daar iets absoluut. Over? Nou, er gaat nog wel een filtering plaatsvinden. Dus uh, de mensen die toch, toch uh, voelen dat, uh, dat ze in hun portemonnee worden geraakt, die zullen toch wel wat meer met hun ego uh, naar buiten komen. Um, maar het geeft juist de gelegenheid om meer te gaan communiceren. Om openheid te geven. dichter bij je hart te staan. Hmm. Dus wat dichter bij moeder natuur. Ja. Uh, en, wat, wat, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben. Ja. Wat doet het eigenlijk met die mensen zelf. Dus de captains of industry. En de mensen achter de regering. Wat, wat zal, er bij hun, zal er bij hun ook bewustzijn optreden? Ik hoop het uh, van harte. Ja. Nou, ik vertrouw er wel op dat er een, in ieder geval een gedeelte. Trouwens, er zijn al verschillende instanties en... Ja, grote namen bezig met uh, zoveel mogelijk geld naar goede doelen te schuiven. Ja. Al dan wel hoe dat dan ook uh, naar voren komt. Hè? Of dat een publiciteitsstunt uh, blijkt te zijn of wat dan ook. Het komt uiteindelijk wel terecht waar het uh, ja. terecht mag komen. Onder andere bedrijf Virgin bijvoorbeeld. Ja, en Bono. ja, ja uh, zeker. En, ja. Maar ze krijgen grote klappen nu. Ja. En er zullen ze zeker zijn die dat uh, qua ego niet trekken. Nee. Nou, die zetten zich eigenlijk dan neer in een spiraal. En degenen die het wel trekken, die durven in te leveren. Die, uh, nou, die kunnen nog een aardig uh, leuk leven genieten, denk ja, ja, ik. Precies. <laughs> ja. Ze hebben al heel veel en uh, ze kunnen wel wat missen. Ja, wat worden. <laughs> Ze kunnen zeker wat missen. Ja. Ja. Dames en heren, blijf luisteren. Want straks uh, behandelen we het onderwerp de spirituele ontwikkeling van Zandvoort. Heel actueel voor ons uh, programma. <coughs> en, uh... We gaan nu verder met het favoriete nummer van Rob. Rob Spruit, een van de twee heren die bij ons de techniek doet. En onderaan ook de partner van Mario. En Rob, wat is jouw favoriete nummer? Nou, een van mijn favoriete nummers, ik heb er heel veel. Maar een van mijn favoriete nummers is What's in the Word van de Christians. Ja. En dat nummer gaat over, uh, ja, over het oplossen van uh, problemen door middel van praten in plaats van geweld gebruiken. Iets wat ja. ze in, uh, momenteel in Israël gazen, stroken. Uh, wel, zouden ze wel even goed naar kunnen luisteren, eigenlijk? Ja. Uh, voor mij heeft het nog een uh, bijkomende betekenis. Onze dochter was toen net geboren, 1992. Oh, mm. Mooi. En uh, ja, dan, uh, als een kind net geboren is, dan ben je, voel je heel euforisch, natuurlijk. Ja. Dus uh, elke keer als ik dat, uh, dat nummer hoor, dan uh, komt dat gevoel weer, uh, komt weer naar boven. Mooi. Down into darkness You stand so proud, so proud in the light Even nou, proost, uh, gaan even uh, proost uitbrengen. Dames en heren, we zijn hier met, uh, staan we al met champagne in onze hand om vast het nieuwe jaar uh, in te luiden. En we hebben fijne oliebollen en nou, volgens mij ja, super gezellig jongens. Uit. Allemaal, proost. Allemaal proost! Proost! proost. proost. proost. proost. Even, even klinken, ja. kunnen jullie ook horen dat we echt glazen ja, in onze hand mooi jaar. hebben. <laughs> proost! proost. Alsjeblieft. Alessandro, mijn zoontje, is vandaag ook in de uitzending. Proost mm -hmm. Alessandro! Proost! <laughs> proost. Hmm. Heerlijk Ik, ik heb maar dat is helemaal niet gek. Nee. <laughs> goed. Het, uh, het volgende onderwerp gaan we het hebben over uh, de spirituele ontwikkeling van Zandvoort. En dan hebben we samen een aantal onderwerpen geselecteerd waar, uh, waar je iets over gaat vertellen. Over, uh, en waar wil je eigenlijk mee beginnen? Wat voelt voor jou uh, goed uh, aan over Vila Terra bijvoorbeeld of over Draaipunt? Nou, Vila Terra en Draaipunt, daar wist ik op zichzelf niet zoveel van mm -hmm. als Haarlemmer. Eh, ondanks nee, dat ik dicht ja, in de buurt woon, maar ja. uh, ik ben daar een heel klein beetje in verdiept. Zal ja, ik even mooi. een kleine inleiding geven ja, over Vila Terra ja. um, Ik kwam toevallig Herman uh, tegen, die zei, hey, er staat een stukje in de krant, een paar maanden geleden. En dat, was, uh, dat stond in de Dagblad zelfs. En uh, nou, na aanleiding daarvan heb ik uh, heel uitgebreid met Femke gesproken. Ik heb vroeger lezingen georganiseerd samen met Femke in okay. en viele uh, En wat? Een... Oh ja, en later zag ik weer een stukje in de krant daarover. Nou, samenvattend komt er op neer: ze hebben nog drie maanden de tijd om um, hun tent zeg maar te sluiten op een elegante manier. Mm -hmm. uh, dus dat stond er in de krant. Hè. Als het niet ja. klopt, dan, dan heeft de krant het ook niet juist. En, maar ze moest wel heel snel wat aan de brandveiligheid uh, doen. Mm -hmm. ja. En Vamke gaf aan dat, ze het eigenlijk, dat het echt heel fijn voor haar was dat ze de uh, trainingen en, en, en lezingen daar kon geven. En dat ze echt zoiets had: van nou, dit wil ik blijven doen. Dus ja, uh, er zit okay. al half in de hoofd van: goh, ik ga terug ja. naar Frankrijk. Hè, of ik ga gewoon een ander pand zoeken in Zandvoort. Ja. Nou, ik hoop natuurlijk het laatste. Want volgens mij is Zandvoort echt een behoorlijk stuk rijker met zo'n uh, vrouw die zoveel in, ja, inbrengt. Ja, nou, dan en, sluit top. het in ieder geval aan met wat ik erover kreeg. Um, ik krijg het duidelijk over dat de doelstelling van uh, wat men neerzet in, uh, in uh, Villa Terpenas... dat die doelstelling die blijft, dat doel wordt ook bereikt. Uh, mits eventueel dat het kan verschoven worden naar een andere locatie in de buurt. Uh, er zullen wel nog wat regels worden opgelegd. Nou ja, je hebt het net al zo, uh, <coughs> zo wat uitgelegd. Um, uiteindelijk denk ik wel dat, dat het uh, als er een persoonlijke keuze gaat terug te gaan naar Frankrijk... Um, ik denk eerlijk gezegd, uh, als, de, als de onzekerheid wordt losgelaten en gewoon in het weten van de doelstelling, uh, uh, ja, dat men daar blijft uh, staan, dat het dan gewoon hier mogelijk is. En op wel, welke wonderbaarlijke wijze dat ook wordt ingevuld, dat weet ik niet, maar ik weet dat er een mogelijkheid is. Dat er dus ruimte voor is. Hmm, dus, want dat... er is heel veel begeleiding op. Oké. Okay. Dat zou Femke heel fijn vinden om te ja. horen. Oh, mooi. Ja. Femke is een fantastische vrouw. Ik ken haar ja. ook persoonlijk ja. Heb Je hebt ook cursussen okay. gegeven? Ja, mooi. ik heb zelf daar ook cursussen ja. en workshops gegeven. En ik ga ook regelmatig naar de lezingen. Ja. En uh, we hebben op vrijdagochtend een uh, Willem de Ridder ochtendje. Oké. Okay. Waar ons helemaal aan opladen altijd elke vrijdagochtend. Dus ja, ik weet ook dat zij hier uh, ja, best wel mee zat. Daarmee heb je en, uh, hem ongeveer afgewisseld, uh, Christel. Want ik, ik zat er wel ja? in het groepje. Okay. <laughs> <laughs> nou, en uh, ja, ik uh, denk dat ze heel blij is om dit te horen. Oh, ja. Mooi. Ja. Ja. En in het, uh, het draaipunt. Dat is van uh, Joke Draaier, vandaar het yeah. draaipunt. Uh, yeah. Zij is ook uh, fractieleider van uh, Gemeente Belang en Zandvoort. Okay, yeah. uh, heeft het dus heel erg druk. Maar nou, in het uh, draaipunt er zit ook een winkeltje, een esoterisch winkeltje. En er worden ook cursussen enzovoort gegeven. Ja. En we vroegen gewoon aan jou van. nou is ook een spiritueel element in, deze, in dit dorp. Ja. Wat kun je daarover zeggen, Kop? Nou, wat ik erover krijg, is dat men vooral gericht is op de nieuwe energie. Dus de nieuwe vorm van hoe, hoe kan ik weer contact maken met mijn innerlijk zelf. Met wat er aan de hand is in de wereld. En wat we. Ja, ik noem het altijd maar astraal. Of wat er vanuit de ruimte de kosmos naar ons wordt toegezonden. Nou, die nieuwe energie. Als men uh, dat als doelstelling houdt, dan zie ik daar een hele grote expansie. En, en, en vooral vanaf februari maart al. Maar ik zie ook een paar lijnen lopen naar het strand. Dus een paar kleurlijnen. Dat heb ik in beeld gekregen vanmiddag. Um, dus het het zal me niks verbazen als, als uh, in een van de paviljoens gedurende het zomerseizoen. daar ook een uh, soort van invulling aan wordt gegeven op, uh, oh, op het onderwerp nieuw draaipunt AC? Bijvoorbeeld. Het ja. klinkt wel goed. Het klinkt goed. Zolang maar niet te veel blijven draaien in hetzelfde rondje. Ah, oké. Okay. Ja. ja. <laughs> en kun je nog iets zeggen over de algemene spirituele ontwikkeling in, uh, in Zandvoort voor het komende jaar? Of de ja. omgeving ook natuurlijk. Ja, ik denk vooral ja. de uitstraling aan het strand. Hè. Je, je, je ziet toch wel in de afgelopen jaren uh, een aantal uh, paviljoens die een uh, uitstraling een beetje gebaseerd hebben op het boeddhisme. <laughs> <laughs> ja. um, een beetje vercommercialiseerd hier en daar. Mm. Maar ik denk toch dat men uh, dat wat meer gaat uitbreiden. Dat men toch wat meer rustieke en uh, meditatieve ja. plekken gaat creëren. Dus de, dus de gast toch zoveel mogelijk zijn eigen ruimte uh, laat. Mensen en, uh, gaan, ja. worden ook steeds opener daarvoor. Hè? Ja. Het is, het is ja. allemaal niet meer zo zweverig zoals men nee. het vroeger vond. Nee, het is wel lekker open. En, het is lekker open en, en, ja. en uh, toegankelijker. Ja, zeker. Maar Zeker. Ja. Maar lijkt, me, lijkt me heerlijk. Ik ga ja. er zeker een uh, okay. paar af uh, dan. Uh, dames en heren, na het volgende nummer behandelen we het onderwerp engelen. En een ontwikkeling die op het ogenblik met engelen gaande is. Nou, ik kon me daar niets meer voorstellen toen ik <laughs> dat nog niet wist. Het, uh, het vorige Het is een heel interessant uh, onderwerp. We gaan nu uh, verder met het favoriete nummer van Herman Harms. De tweede technicus. En uh, Herman, niet de tweede, de andere bedoel ik. Zeker niet de tweede. Uh, Herman kon uh, bijna niet komen omdat hij een ongelukje heeft gehad. Maar uh, met zijn hoofd, ik dacht half in zijn verband, maar dat valt dat is er mee, hè? <laughs> gaat hij ons uh, favoriete nummer aankondigen. Herman, nou heel fijn dat je kon komen. Dankjewel Richard. Wat is je favoriete nummer? Nou, mijn favoriete nummer is uh, Let It Be van de Beatles. En uh, ja, waarom uh, in 1970, uh, 8 mei 1970 is het eigenlijk gelanceerd. Het is het laatste nummer zo'n beetje van de Beatles wat uh, uitgebracht is. Um, Let it be betekende voor mij vroeger... Ik was toen een jaar of veertien toen het uitkwam... Uh, van let it be, van laat het gebeuren. Hè, kom op, jongens, uh, er tegenaan. Zo'n chakka-gevoel, zeg maar. En nu ik twaalf jaar veertig ben... ben ik in een berustende fase gekomen, zegt men. En ik heb nu zoiets van, ja, let it be. Laat het maar gebeuren. Het gaat zoals het is. kessera, sera Noem het zoals je wilt. Maar het is dus een andere invulling van hetzelfde nummer. En als je dan ook die tekst beluistert... Hè, uh, ja, Mother Mary comes to me, Het is... Ja, het is zeer inspirerend. En je kan het, ja, nogmaals in de oude tijd en in de nieuwe tijd uh, kun je het plaatsen. Um, ja, uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen van luisteren naar de tonen. Misschien hoor je huh? het een heel klein beetje. Ja, ik hoor het. Ta -da -da, ta -da -da. The Beatles, Let It Be. Lauri Dames u luistert naar de oudejaarsuitzending van Inspiratieradio. En vanavond hebben we het gast, Kok van der Lee. En hij doet voorspellingen voor het komende jaar. Het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben is engelen. En een ontwikkeling die zij en de aarde op het ogenblik doormaken. Nou, zijn mond vol. Kok, vertel eerst eens, wat is een engel? Wat is een engel? Uh, nou, een engel is een lichtwezen. Een communicator, boodschapper vanuit het licht. Uh, en ze huizen eigenlijk... Uh, in en, en bij de bron. Of die wij God noemen. Ja. ja. Ik vind hem zelf nog niet heel erg... Uh, drie-dimensionaal, zou ik maar zeggen. Nee. Kun je er iets nee. meer over zeggen? Ja, nou er zijn natuurlijk... Uh, uh, vele opinies over engelen. Over, vooral over de verschijningen. In welke vorm ze verschijnen. Um, uh, wat ik zelf meemaak is... dat ze vooral in kleur, kleuren uh, verschijnen. Dus dat je een energie waarneemt. Als zijn oh, een lichtbol of een lichteenheid. Kun jij dat zien? Uh, ja, ik kan oh. het zien. En... Um, Heel af en toe, dan wil het nog wel eens uh, tegen het fysieke aanzitten. Dus dat je de volledige omtrek, zoals je hem als klassiek voorbeeld uit geschiedenisverhalen hmm. kan terughalen. Dus inclusief vleugels en al. Ja. Prachtig. Ja. Zie je dat bij, bij mensen of zie je dat juist. Um... Nou, ook wel bij mensen. Ja. Is dat ja. niet hetzelfde als een aura? Uh, nee, nee, nee. Aura is, is toch wel, uh, dat zijn toch wel je, je, dat is je eigen uitstraling, hè, je eigen kleurlijnen. Mm -hmm. um, en engelen zijn toch wel de echt duidelijk aanwezigheid dus vanuit het licht in kleurvormen. Ja. En is, kan het ook zo zijn dat je achter een persoon dat ziet, of niet? Ja, dit ja. Okay. Ja. soort wit licht. Uh, wit, wit, champagnegeel. Ja. Okay. Champagne, ja. En Als we nu kijken naar de ontwikkeling van de engelen, wat. Uh... Wat kun je daarover zeggen? Heel veel bezigheid. Mm -hmm. uh, vooral het centreren van de engelenfamilies. Oftewel het samengaan. Van de, dus in de hulpvorm. Dus van, van bijvoorbeeld overledenen. Familieleden. En engelen tezamen. En uh, grote meesters. Dus de grote meesters zoals Jezus en Mozes. Zoals we die eigenlijk mm -hmm. kennen. Um, ja, Die zijn toch allemaal bezig achter de schermen. Met een heel groot plan. Uh, wat trouwens al ten uitvoer is. Het is al begonnen. Dat heeft met 2012 te maken? Absoluut. Ja. ja. ja. Oké, okay, dus de engelen ondersteunen ons de aarde ja. met de voorbereiding zeg maar voor 2012. Ja, vooral voor het uh, ja niet zoals uh, de meesten denken dat uh, de ommekeer in 2012 uh, mm -hmm. zal gaan, maar vooral uh, op het gebied van, van hoe kom ik nu terug bij mezelf, hoe kan ik dingen loslaten, hoe kom ik echt weer in mijn eigen kern en zodat we dat ook weer door kunnen geven, zodat de hele aarde eigenlijk weer verlicht wordt. Mm. Ja. En je had het over 144.000 engelen. Engelenfamilies. Families familie ja, zelfs? Ja. Zijn dat meerdere engelen? Eén familie? Uh, ja, er zijn sowieso duizenden engelen. Uh, er zijn natuurlijk een Eén familie? Uh, in, nee, het is echt de aantal, uh, of tenminste het aantal van de families. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel engelen die op meerdere plaatsen, meerdere uh, zeg maar, uh, uitwerkingen dus, uh, tegelijk kunnen, kunnen, kunnen uiten. Dus ja, dus het is een, uh, een heel gebeuren wat wij niet zien. Nou, uh, het is, ja. klinkt uh, prachtig. Ja, <laughs> We gaan nu verder met het uh, favoriete nummer van een uh, geweldige mede-presentator Richard. <laughs> Richard, wat is jouw favoriete nummer? Um, nou, dat is heel grappig. Mijn, mijn favoriete nummer is uh, Stairway to Heaven van uh, Led Zeppelin. Mm -hmm. En dat sprong meteen uh, toen we dit idee kregen omhoog. En ik dacht nog van nou, ik moet uh, al mijn cd's naar gaan lopen en ik moet dit en ik moet dat. Wat een werk. Ik moet tot 2000 <laughs> luisteren voordat ik het favoriete nummer heb, maar... Ja. Ik kom er gewoon, ontkom me niet dat, dat dit gewoon bleef hangen. En ja. Toen heb ik uiteindelijk met dit nummer ge, gekozen. Okay. Wat ik wel weet is dat het Stairway to Heaven op zich wel een hele inspirerende titel is. En zeker in deze kersttijd. Dus ja. uh, nou geniet allemaal van Let's Zeppelin. it glitter. Richard al genietende op de achtergrond. En nu even gaan triest. We het, gaan we het nu hebben over 2012, kok. Ja. Vertel. Vertel, ja. Wat nou, ik ben eigenlijk mening? wel blij dat ik hierover iets kan zeggen. Want mm -hmm. 2012 wordt namelijk vaak gezien als het, uh, het eind der tijden. Hè? Men is altijd bang dat rond uh, de, de 21ste de december... Ja, dat ze aan de rekstop dat moeten wekenen. hangen met z'n allen... en dan maar hopen dat je eraan blijft hangen. Dat ja. de wereld in één keer omdraait. Nou, zo is het natuurlijk niet... Wel zal 2012 uh, staan voor de grote verandering. Dus het omslagpunt waarbij de mensheid bewust gaat worden van de verlichting. Mm -hmm. En dat is wat meer bij de alomvattende liefde en een uh, nieuw begin staan. Okay. Dus, dus uiteraard zal de aarde, net als ze nu al eigenlijk doet, hè, van zich laten horen. Mm -hmm. De aarde zoekt ook eigenlijk haar eigen balans wel op. En vandaar de vele stormen, orkanen. En, uh, en ook nog wel te verwachten aardbevingen. Maar zodra we zeg maar, collectief... Dus wat meer in balans zijn. Ja. Dan zal die moederaarde ook weer wat, uh, wat rustiger worden. Precies. En ik denk dat dat eigenlijk het bevestigingsjaar is van de grote ommekeer. Dus ja. dat we opnieuw... Zeg maar, want dat is toch de bedoeling, het paradijspaarden kunnen, kunnen neerzetten. Ja, ja. Ja. We ja. hebben het, het eerder gehad uh, over uh, dat, dat, dat jij eigenlijk niet eens was met de uitkomsten... die uh, over 2012 wordt voorspeld. Zeg maar. Ja, nou, ik, in grote lijnen je je kan je, je wel overkellen? je, je houden aan de zogenaamde uitingen van de Maya-kalender. Ja. Maar het is niet zo dat de dag des oordeels op die manier... zoals met angst ook is uitgeroepen eh, door, door, door, door de kerk bijvoorbeeld... Uh, ja. al heel lang geleden en wat nu allemaal geënt wordt... 2012. Ik ben daar het absoluut niet mee eens. Want nee, juist dat het heel mooi is om uit te kijken naar een nieuw begin. Ja. En zeker niet met angst, want dat is toch zeker niet de bedoeling. We zijn hier om te leren genieten ja, of precies. om te herontdekken. Te nee, angst dat, ja. uh, veroorzaakt alleen maar nare dingen zoals Ja. Het, het is onrust. niet onrust. Ja. Uh, je vertelde dat er uh, komt een uh, jaar dat het wat rustiger gaat worden. Nou, dat lijkt me een heel mooi jaar. Kun je ongeveer aangeven wanneer dat is? Wanneer dat is? Nou, ik denk dat dat eigenlijk, euh, nou net daarna is, zo midden 2013. Ik denk dat 2009 juist staat trouwens voor de versnelling. 2010 de bevestiging voor de mensen die, nou, die zichzelf al een beetje pionier mogen noemen in het, uh, het uh, verhelderen van hun bewustzijn. Of het los durven laten van, van, of het accepteren van hun ego. En dat die in 2009 en 2010 dus een grote versnelling uh, voelen en dus, dus dat, ook hun dingen zijn, kunnen neerzetten. Dat zijn de mensen die al wat, zeg maar, wat verder in hun ontwikkeling zijn, bedoel je, die mensen? Ja, de mensen die nu in ieder geval aanvoelen dat ze een keuze hebben mm -hmm. en dat ze ook durven in die keuze te staan. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, dan dus in dan 2010. Wordt het ja, nou in 2009 kunnen die mensen ook uh, via hun creativiteit dus hun dingen neerzetten. Dus mm -hmm. ook om andere werelden te inspireren en, en, en uh, te ondersteunen, zeg maar, waar, waar diegenen staan in hun, uh, in hun bewustzijnsgroei. En in 2010 krijg je daar al hele mooie bevestigingen van. Maar zal je ook wel zien dat macht, uh, dus licht en donkerte, dus wel, uh, wel degelijk uh, als uiteenzetting te zien is. Ja, dus het wordt, zeg maar, de polariteiten worden sterker. Ja. Waardoor zowel het een als het ander veel zichtbaarder wordt. En waarschijnlijk ja. komen er ook veel meer clashes tussen die twee. Ja, ja? Zeker, zeker. En ook op alle fronten. Maar degene die, die, die daar nu al mee bezig zijn. En die in de keuze durven te staan. Die zijn ook altijd wel op het juiste moment. Op de juiste plaats. Om hmm. hun dingen of hun creativiteit te kunnen uiten. Of in ieder geval hun werk te kunnen doen. Ja. Dit was 2010. Kijlen ja. eens verder af. 2011. Um, toch wel even een toetsing op je, op je angstgevoel. Dus, uh, omdat 2012 dus dichterbij komt. We blijven er toch allemaal een beetje, een beetje ronddraaien. Maar nee hoor. Uh, lekker vertrouwen. Lekker naar uitkijken. Lekker genieten. Want daarvoor is het bedoeld hier. Nou, dan Net neem handig. ik een slok op. Ja mooi. Ik ook. Dat is een mooi moment Proost. om even te proosten. Oh. Zo. Komst. Nou Dan gaan we maar gelijk verder met uh, mijn lieve vriendin Vera. Die is uh, hier aankomen schuiven. En uh, zij gaat uh, haar... Uh, favoriete nummer uh, vertellen. Maar voordat we dat uh, doen, Vera, dan wil ik nog even vertellen dat uh, na dit nummer uh, gaan we naar de ontwikkelingen in 2009 van Inspiratieradio uh, het over hebben. Vera, wat is jouw welkom? Ja, en bedankt, bedankt voor je heerlijke verzorging van alle drankjes. Ja. Dat is altijd goed toevertrouwd. Wat is jouw uh, favoriete nummer? Uh, mijn favoriete nummer is uh, van Katja Nin en het heet Sinamali Sinadeli. Sina maar het heet ook wel Free, uh, dat is de Engelse titel. En dat uh, het hele nummer is in het Afrikaans, denk ik, een of andere taal die ik niet ken. Maar het woord Free is uh, onmiskenbaar, dat komt steeds terug. En toen ik de vraag kreeg, wat is je favoriete nummer, um, was dit het eerste wat kwam bovendrijven? En heb ik me in allerlei bochten gewrongen om toch een verstandige keuze te maken. Want het moest het favoriete nummer van mijn hele leven zijn en was dit dat nou wel? En op een gegeven moment dacht ik, ja, pff, ik laat dat gewoon maar los. Dit is het blijkbaar. En uh, dat is ook niet voor niks. Het is een heel lekker nummer. Het heeft een mooie opbouw. Je kan er lekker op dansen. En uh, het thema vrijheid is voor mij heel belangrijk. Want uh, vrijheid geeft ruimte. Ruimte innemen is een van mijn uh, levensthema's. Ik ben op aarde om dat uit te werken, heb ik wel eens het gevoel. En de vrijheid van keuzes maken en mijn eigen keuzes kunnen maken en ook willen maken, ja, dat zijn dingen die gewoon uh, heel belangrijk zijn. Maar laten we maar gaan luisteren, want ik zie iedereen al kijken van ho. Oh, oh. Katja zijn. Nin free. Yes. na nou dit prachtige nummer, het uh, volgende onderwerp waar we het over gaan hebben... is het uh, ons eigen radioprogramma Inspiratieradio. We konden het toch niet laten. We zijn heel naar, benieuwd. <laughs> om eens te vragen van, joh, hoe gaat dat lopen? Ja. Uh, ja, Kok, wat, is, uh, wat, wat worden de ontwikkelingen van Inspiratieradio in ja. 2009? En misschien even voor de goede begrippen, Inspiratieradio... Dat is het enige, dat wordt alleen maar op zondagavond bij ZFM gemaakt. Hè? Dus het is niet een ja. iets landelijks of wat dan ook. Door nee. ons persoon. Nee. Nou, <laughs> ja. Daar was ik dus niet van op de hoogte. Het enige wat ik er, of tenminste de twee dingen die ik erbij krijg, is dat er een verschuiving gaat plaatsvinden. En dat het groter wordt. Uh, omdat de intentie ligt toch op openheid van gesprek. Op een breed vlak. Uh, uh, spiritueel. Met, uh, met het hoofd mag het even in de wolken zijn, maar met de voet in de klei. Uh -huh. En ik denk dat daar uh, heel veel vraag naar is. En vooral ook, uh, ja, ik denk ook wel dat er een verschuiving meer naar Haarlem gaat plaatsvinden. Uh, dan wel de, met medewerking van een ander radiostation. En ja, ook een beetje denk ik met name dat het interessant is ook voor, voor, voor bedrijven. Omdat die, uh, die dit uh, onderwerp toch wel uh, uh, erg mooi vinden. De spiritualiteit zeg maar, in de samenleving. Eh, Om dat wat meer eh, ja, bedrijfstechnisch of commercieel technisch, zeg maar, daar wat mee te kunnen doen. Dus ik zie daar heel veel in verschuiven. Wat ik ook zie trouwens is dat dat al vrij snel gebeurt, dus... Eh... Hmm. Dus uh, jullie kunnen eraan. Nou, <laughs> zo, is. nou ik, ik, ja. ik krijg zeker zo rond uh, 10, 12 mei krijg ik uh, wat erover door. Oké, okay. um, En Ja, ja. dus je, je mag het open in de uitzending gooien. Ja. Oh jee. <laughs> en, we en, en, we vragen je nog een keer terug tegen die tijd. <laughs> en <de app> bedankt. <laughs> eind 2009 zie ik zelfs uh, vier uh, mensen... Zie ik een gebouw inlopen. Ja, dus met die vraagstelling van wat gebeurt er dan eventueel met de expansie van, van, van, van, van, van, uh, van, van het hele station. En daar zie ik vier mensen bij komen. Dus ik zie uh, een uitbreiding van mensen die er zich uh, mee gaan bemoeien. Wow, dat is erg spannend. Ja. spannend ja. Ik zeg. ben benieuwd, hou me op de hoogte. Ja, dat doen we <laughs> zeker, Kok. Ja. Krijgen we dan toch onze eigen redactie, uh, Christel, zou dat zijn? Nou, ik Weet denk eerder dat het te maken heeft met uitbreiding van andere stations. Ja, ja. ja. ja. Dat krijg ik er ook bij trouwens. Oké. durf ik dat wel te zeggen. En wat betreft die, uh, je had het over het bedrijfsleven. Ja. Uh, die zijn geïnteresseerd. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Want... Ja, nou, de, de bedrijven vinden sowieso spiritualiteit uh, nu op dit moment toch wel een hot item. He. Je mm. ziet dat al in verschillende reclames, ook op de televisie trouwens. Uh, artiesten zijn daar ook al mee bezig. Als je kijkt naar Marco Passato, Wit Licht. En, en, nou, ah, nou... Iedereen is daar toch wel een beetje mee bezig, maar zit er ook echt ziel in? Mm. Kijk, bij jullie is toch bemerkbaar dat het open wordt gezet ter discussie en, en dat er geen oordeel in zit. Nee. Nou, dat spreekt juist aan. En dan komt ook de ware ziel bijvoorbeeld van een bedrijf omhoog. Hè, dus in het zicht. Als ze zich daaraan verbinden. Dus ik denk dat het juist heel, uh, heel commercieel technisch goed, <coughs> goed in elkaar steekt. Als men zich eraan uh, verbindt. En die ruimte daar ook voor uh, ziet. Ja, commercieel technisch bedoel je dan die bedrijven? Ik ja, hoop niet dat je ons Nee, <laughs> zeker jullie niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat krijg ik er ook totaal niet bij. Nee, nee, nee. het is puur bedrijfsmatige. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou Kok, dit, uh, helaas was het... Uh, Alweer. Het gaat, voor, het snel. Ja, het gaat heel, uh, heel snel, uh, het interview. Dit was het laatste, uh, laatste blok. Ik bedank je zo nog wel even, maar in ieder geval voor nu al hartelijk bedankt. Dank je Graag gedaan. Uh, ook namens mij. Ja, We gaan uh, verder met uh, het nummer van uh, mijn charmante mede-presentatrice. Dank je wel, Richard. <laughs> Christel, wat, uh, wat had jij voor ons in petto? Ja, Mijn favoriete nummer is uh, Give It To Me van Madonna. Ik, uh, ik heb ontzettend veel respect voor Madonna. Ik vind het een geweldige vrouw. Het is echt mijn voorbeeld. Echt uh, gewoon uh, hoe ze zich verandert. Uh, hoe stevig ze staat met haar voeten in de klei en inderdaad haar hoofd in de wolken, zoals jij het net zo mooi <laughs> zei. Uh, het ene mooie nummer na het andere blijft maken. Uh, 50 jaar of niet 50 jaar, dat uh, maakt allemaal niet uit. Uh, ik ben heel erg geïnspireerd door haar energie. Ik, uh, ja, als ik haar nummer hoor, uh, dan uh, krijg ik daar gewoon heel veel energie van, inspiratie. En dit nummer, Give It To Me, dat, als ik dat hoor, dan uh, krijg ik het gewoon uh, warm en dan uh, voel ik me lekker. Dus vandaar dit nummer. It's stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's right. stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, right. get stupid. Ja, lieve luisteraars, dan zit het er helaas weer op. Onze laatste uitzending van uh, dit jaar, van ja. ons eerste seizoen. Ja, het was een hele mooie. Het was een hele mooie, ja. heel gezellig. De olieballen smaakten heerlijk en de kinderchampagne ook. Tenminste voor mij de rest dat allemaal echter natuurlijk. <lacht> Ik wil uh, graag Kok uh, heel hartelijk danken. Graag gedaan. Voor, uh, voor je... Wil jij uh, nog misschien iets doorgeven aan de luisteraars hoe ze jou kunnen bereiken? Hoe ze mij kunnen bereiken? Um, een... Nou, als mijn vragen? naam goed doorkomt, uh, ja. schrijf dan gewoon met COK. En dan vinden ze de rest wel. Ja. En uh, je staat ook op de website. Ik sta ook op de Met, okay. uh, met nou, een e-mailadres. Mooi. Dus, uh, ja. Verder wil ik uh, de heer van de techniek uh, Herman Harms en uh, Rob Spruit uh, heel hartelijk uh, bedanken. Het was weer uh, super. Ik wil trouwens ook nog even melden dat ik het geweldig vind dat je op zo'n korte termijn uh, hier bij ons uh, kon zijn. Want ja, we hadden eigenlijk uh, Ingeborg Engelsma vandaag uh, in de uitzending verwacht. Uh, op zaterdagochtend kregen we een sms'je dat ze niet kon komen omdat ze geen stem meer had. Ja, dan kan je natuurlijk niet optreden <laughs> op de radio. Nee, en Kok, dus ontzettend nee. bedankt dat je zo op zo'n korte termijn je afspraken ook verzet hebt en hier kon zijn. Dankjewel. Graag gedaan. En ook bedankt voor het hartelijk welkom hier. Super. En hey, Kok, je moet een hartelijk groet hebben van Ingeborg. Oké, okay, nou, Kijk. dankjewel. <laughs> ja. De volgende uitzending is op... Oh nee, ik wou ook nog uh, onze gasten uh, bedanken. Dames en zoon van Christel. Yes. De volgende uitzending is op uh, zondag 11 januari in het nieuwe jaar van 8 tot 9 avonds, zoals gewoonlijk. En dan hebben we geen gast omdat Christel en ik vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar. Yes. En dat doen we dan wat meer inhoudelijk met betrekking tot het programma. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur s'avonds herhaald en op woensdag om 11 uur s morgens. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenink. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mij, wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.